1 Uur, Christian Bonebakker met het NOS-journaal. Een kettingbotsing in de dichte mist heeft de afgelopen avond in Duitsland drie levens geëist. Net over de grens bij Enschede botsten meer dan 30 auto's op elkaar. Dat gebeurde op de A31 tussen Heek en Gronau. Behalve drie doden zijn er 20 tot 30 gewonden, van wie vijf ernstig. Het is nog niet bekend of er ook Nederlandse slachtoffers zijn. Drie gewonden zijn naar een ziekenhuis in Enschede gebracht, waar ze bij de EHBO zijn behandeld.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 Dan staat er een file op de A12, Arnhem richting Utrecht. Tussen Maarsbergen en Driebergen, drie kilometer door wegwerkzaamheden. En de A20, Gouda richting Hoek van Holland... die is tussen Maasdijk en de afrit Westerlee dicht. Dat komt door een ongeluk. En Naar verwachting is de weg over een half uur weer vrij. En dat was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. CRV. Casa Luna. Klaas Drupsteen. Goedenacht. Het tweede uur van Casa Luna... duurt tot twee uur en zo lang zijn we er dus. En uh, ja, in die tijd is het woord aan de luisteraar. We hebben een vraag geformuleerd... en dat is, uh, die, die ligt in het verlengde van het gesprek dat ik net had... met Maarten Zegers, die 2,5 jaar in Syrië gewoond heeft... en daarover verteld heeft, ook een boek over schrijft. Uh, 1 januari moet het af zijn. Ergens in april wordt het uitgegeven. En uh, nou ja, daar heeft u net naar kunnen luisteren. En de vraag die wij daaruit gedestilleerd hebben, is... hoezeer voelt u zich betrokken bij de Arabische lente? Dus we trekken het iets breder, niet alleen over Syrië... maar ook bijvoorbeeld over Egypte, over Jemen, nou, uh, Libië, noem maar op. En de vraag is, um, ja, ho ho hoezeer was u de, of bent u daarbij betrokken? Heeft u daar vrienden? Bent u vaak in die landen geweest? Of wel eens in zo'n land geweest? Vrienden of familie daar wonen? Komt u er misschien zelf vandaan? Want er wonen natuurlijk heel veel mensen in Nederland... die uit uh, Arabische landen komen. En met welk gevoel heeft u alle ontwikkelingen in die landen gevolgd? Als je dat zo hoort, wat Maarten Segers allemaal vertelt over Syrië... dan. Ja, en ook de beelden ziet vandaag weer bijvoorbeeld van die, van die burgemeester... die eh, keihard op zijn voet geslagen werd, die echt gemarteld werd. en Het schieten op de bevolking. En die beelden die zijn vaak met een, met een cameraatje, met een telefoontje opgenomen. Dus het is allemaal heel, heel vaag wat je daarvan ziet. Maar je kunt daar bijna niet... Uh, uh, of je, ja, je wordt daardoor geroerd. Dat kan bijna niet anders. Want, uh, het is echt uh, afschuwelijk wat daar gebeurt. Dus nou ja, ik... ik ik kan me voorstellen dat zeker als u een band heeft met zo'n land... dat u zich daar erg betrokken bij voelt. Als u daarover wilt bellen, dan kan dat met 0800-1121. 0800-1121. Mailen kan naar casaluna.ncrv.nl. Casaluna.ncrv.nl. En dan hebben we ook nog hashtag Casaluna voor de twitteraars. Uh, ik ga eens even kijken, want ik zag hier wat mailtjes binnenkomen... Wim van Wegen heeft gemaild. Goedenacht, drie jaar geleden liep ik stage in Gaziantep. Dat is in Turkije, 70 kilometer ten noorden van de Syrische grens. In juni ben ik toen in mijn eentje een midweek naar Syrië geweest. Vanuit Aleppo met de bus naar Damascus, Waar ik in een hotel in de christelijke wijk verbleef. Ik vond de mensen er zeer gastvrij, ook in de islamitische buurten waar ik ben geweest. Het is erg bizar als je beseft dat in de straten waar je zelf gelopen hebt, nu tanks rollen. En mensen in koele bloeden worden gedood. Het is ook veel te mooi, een veel te mooi land om dit te laten gebeuren. Maar kennelijk was die ene midweek te kort om inzicht te krijgen in de verhoudingen binnen de Syrische samenleving. Een goed krijgen we allemaal van Wim van Wegen uit Band. Dat ligt volgens mij bij Emmerlord. En uh, dan hebben we Jan Bakker, die zegt... Hoi Klaas, ik heb geen ervaring met Syrië en de Arabische lente... en ik wou dat eigenlijk graag zo houden... als ik uh, verhalen van je studiogast zo hoor. Probleem is, denk ik, dat we, we tussen aanhalingstekens, hooghartig gesproken... dit soort samenlevingen niet in één keer van de kelder op zolder kunnen tillen. Er zal, om in de plaatselijke situatie te blijven... nog veel water door de tigris moeten vloeien... om daar een fatsoenlijke democratie te vestigen. Generaties gaan erover, denk ik. We gaan daarover. Euh, ja, over. Uh, dat neemt niet weg dat wij vanuit onze westerse hooghartigheid... maar eens wat bescheidenheid zouden kunnen tonen. En de onderdrukten daar onvoorwaardelijk steunen... zonder dat ze nu direct, de westen, zonder nu direct de westelijke maat te nemen. Wat dat betreft hebben we qua fatsoen thuis ook nog wel het een en ander te doen. Lijkt me als we eens kijken naar sommigen hier. En we maken, uh, er hiervan maken zoals onze vrienden ook weer aanhalingstekens van de PVV. Mijn goede oude vader, hij rustte in vrede, zei het altijd treffend... als hij de grote schrijver G.P. de Genest... Uh, citeerde, denk ik, in dit soort situaties. Oh ja, citeerde. U bent voor de waarheid, man. Ik geloof u graag, maar zijt u er ook achter? Dat is maar de vraag. Prettige uitzending verder, fascinerend verhaal van je gast. Ik ga gewoon nog even door, want volgens mij is er nog niet gebeld. Nee, nog steeds niet. Corine Sloot. Die schrijft beste glaas. in 2008 maakte ik een groepsrondreis door Egypte. De gidsen waren veelal christelijke kopten... die allemaal een koptisch kruis als tattoo op de binnenkant van hun pols hadden. Zo ook in Cairo. Op weg naar ons hotel vond een van mijn medereisgenoten... het gepast om op luide toon aan de gids te vragen wat hij van Mubarak vond. Ik zag de man verschieten en schichtig naar de buschauffeur kijken. Hij mompelde wat van, uh, dat is onze president... maar dat is geen duidelijk Hollands antwoord en dus kreeg hij de vraag... Nogmaals. Hij heeft zich eruit gered, maar later hebben we het er nog over gehad... met de vraagster in kwestie. Die had niet doorgehad, maar je kunt mensen daar echt in gevaar brengen. Omdat je in dat uh, land bent geweest, ben je gelijk veel meer betrokken. Mensen daar zijn vriendelijk en gastvrij. Ik hoop dat het beter voor hen wordt. Het zal lang duren, vrees ik, maar hoop doet leven. Fijne nacht, Corine. En dan nog even naar de tweets kijken. Ehm... Um... Dikte, uh, oh, dit, dit is een citaat uit het gesprek, even kijken. Oh, dat gaat ook over het gesprek Lefgozer over verblijf in Syrië. goede prater, nou dat is leuk om te horen. En dan uh, Peter Stine, die zag ik nog in Nieuwsuur vanavond. Die heeft ook getwitterd en die zegt: "Komt thuis van een interview in Nieuwsuur. Ja, dat had ik dus gezien. Over Syrië hoor ik Maarten Zegers bij Kazeluna. En dat was een mooi gesprek over zijn tijd in Damascus, denk dan maar. Uh, op Ajoep. Oh, oh, op A <laughs> Ik krijg in mijn koptelefoon te horen dat Joep op lijn A zit. Lijn A, die klinkt altijd heel goed, lijn A. Joep. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is je naam ook weer? Sorry. Klaas. Ja, dag. Klaas? Ja. Ja, hallo. Ja, sorry. Ik hoor mijzelf terug. Heb jij de radio aan te vallen? Ja, heel zachtjes. Kan je hem nog iets zachter zetten? Ja, ik, zet, ik zet hem af. Dat is nog beter. Oh nee, nee, sorry. Ik zet hem nog af nu. Ja. Ja. ja. Ik hoop dat dat iets beter is. Ja. Uh, ja, vertel het eens. Ja, nou ja, de, de vraag raakt mij zeer diep, want uh, ik ben toevallig tot 4 november in Marokko geweest. En uh, bewust eigenlijk ging ik daarheen om te kijken hoe, in hoeverre de Arabische lentegevoel ook in Marokko uh, leeft. Ik heb namelijk in Marokko gewoond en gewerkt ja. op het Nederlandse steunpunt. voor immigranten in uh, Balkanen en Noordoost Marokko. En euh, ja, tot mijn grote geluk en, en, en, en verbazing zag ik dat in Marokko ja, de, de onrust die er daar onmiskenbaar on, uh, ook is, onder, onder de jeugd enzovoorts, over en ontevredenheid over de sociale, maatschappelijke situatie, om het zo maar te zeggen, mm -hmm. die is uh, ontzettend goed gekanaliseerd of relatief goed gekanaliseerd. Er zijn er ook wel opstanden geweest in Rabat en in grote steden. Ja. Uh, bijvoorbeeld van de 20-Februari-beweging. En die is ook nu ook in Nederland wel actief. Uh, er zijn namelijk verkiezingen op uh, 25 november aanstaande in Marokko. En er zijn dus uh, ja, lieden van die uh, 20-Februari-beweging die zeggen: Nou, je moet niet gaan stemmen. Het is allemaal uh, wassen het is toch allemaal de koning die de macht heeft en het is allemaal maar façade. Maar, maar, uh, maar ik, ik, wat ik geconstateerd heb is dat in, in Marokko dan... Um, er een enorme liefde is voor de koning en voor uh, ja, de bank genomen. Hè, en, en, en respect en, en waardering voor, voor, voor, voor uh, de, zeg maar de machthebbers in tegenstelling tot in... Uh, ja, uh, Tunesië met die Ben Ali en uh, Libië met Gaddafi en, en Barak in uh, Egypte. Ja. Je? Dus ik voel me daar zeer bij betrokken bij die regio. Maar in, in Marokko is veel liefde voor de koning. Is de, de, de, hoe lang geleden is, uh, is er een koningswissel geweest ook alweer? Want deze koning is er nog niet zo heel lang, hè? Ja, je, hebt, ja, je had koning Hassan II tot uh, 1999. Oh, toch alweer? Twaalf jaar? Ja, en daarna is koning Mohammed de 60 gekomen en zoon. En uh, ja, die man is op zijn manier heel goed bezig. En met, met uh, moderniseringen. Hij heeft ook heel snel uh, de grondwet uh, veranderd, zodat er iets, dat er iets meer macht is voor het parlement en zo. Hij heeft zeer slim uh, ingespeeld op ja, de oorlogsgevoelens die, die onmiskenbaar ook vanuit Algerije en uh, Tunesië enzovoorts. Uh, werden geïmporteerd. Is dat lijfsbehoud geweest of, of staat hij daar ook echt achter, denk je? Nou, ik weet zeker dat, het, uh, dat hij daar ook heel, helemaal achter staat. En het, is, ja, het is geen opportunist. Ik, nou ja, ik, natuurlijk praat ik, praat ik subjectief. En ik ben, ik ben een Nederlander. en um, Ja, ik, ik, mijn voorouders hebben niet gevangen gezeten in, in, in, in uh, Marokko. En dus de, de, de, de koning heeft ook... De vorige koning met name heeft behoorlijk wat uh, onder, hard onderdrukt. Mensen neergevragen. Er zijn mensen vermist geraakt en zo. En zo is er ook zo'n commissie van de waarheid geweest uh, de laatste jaren in Marokko. Waar allerlei mensen konden hun, hun, hun smart en hun gewondheid konden uitschreeuwen uh, over de uh, ja, misdaden van het vorige regime. Ja en uh, nou ja, dat in ieder geval, dat, dus er is geluisterd naar de klachten van het volk, ja. en, zoals in ook in Zuid-Afrika weet je wel, maar ja. de, de apartheid. Dus, uh, een verzoeningscommissie. Ja, precies, een soort verzoeningscommissie. Ja, en jij zei, ik ben, ik heb daar gewoond, dus ik voel me heel erg betrokken bij, bij die Arabische Lente, Juist. Uh, ook in ook in die andere landen dus, in Egypte en, en, en in ja, Syrië en Jemen. Ja, zeker. Jemen. Uh, uh, uh, uh, ja, zeker. Ja, nou, een, een heel speciale betrokkenheid bij, bij Algerije is. dat uh, mijn grote uh, leermeester, de heilige Augustinus. die, die komt uit uh, wat nu Algerije is. De bischop van Hippo. Oh. Hippo. Hippo ligt in het huidige Algerije. Maar ja, dat is een, natuurlijk een heel indirecte uh, betrokkenheid. Want Augustinus die leefde. Uh, in de vierde, vijfde eeuw, hè, van, van onze jaar Maar je, je, jij hoort bij een congregatie, of. Ja? Nee hoor, ik ben, ik ben uh, leek. Maar ik ben, ik ben wel lid van de familie Augustiniana. Dat is een lekenclub rond Augustines en de Augustijnen. Dus, uh, en ik ben uh, loyaal rooms-katholiek, zoals je hoort. Ja, nou ja, dat hoor ik daar dan een beetje aan. Ja. Ja, ja, ja. Dus Maar nee, we laten het even bij Marokko houden. Het is, het, het is zo'n uh, prachtig, uh, prachtig land met relatief. Uh, Grote sociale vrede en, en, en uh, sociale rust. Maar ja, er is natuurlijk heel veel te doen en nog heel veel te, uh, ja, te, te moderniseren. En, en, en het onderwijs moet beter en werkgelegenheid uh, moet, moet groter. Want uh, nog steeds wil een ja, beetje 60% van die jeugd wil. Uh, die wil uh, ...naar Europa, zeg maar... ...voor, voor, voor, voor de vleespotten van, van Egypte... ...of, of nee, laat ik het... ...naar Eldorado, Europa noemen ze dat daar... Ja, ja. Ja, ...want er is natuurlijk relatief... Uh, ...armoede... ...en uh, ook, het is ook wel een zekere onderdrukking... ...van de vrijheid van meningsuiting... ...je, je moet niet zeggen dat je, dat, je de, dat je de koning weg wil of zo... Of dat de uh, Westelijke Sahara, of dat Polisario recht van bestaan heeft, weet je wel. Dat is ja. een van de Westelijke Sahara, wat er nog steeds om het gebied is van Marokko. misschien uh, kun je het allemaal niet volgen, of toch wel. Ja, dit kan ik allemaal nog wel volgen. Maar ik vroeg mij ook af, wanneer ben jij teruggekomen naar dat Eldorado Europa? Ik, ik ben... Ik ben dus ik heb gewoond in, in noordoost Marokko van 1993 tot en met 99. Dus in 99 toen de nieuwe koning kwam weer terugkomen. Ja precies net na het dood van de uh, Hassan II moest ik uh, zeg maar terugkomen naar Nederland. En ik ben hier ook nog actief in uh, de dialoog de, tussen moslims en christenen en zo. En, uh, ik probeer hier uh, zeg maar uh, mee te werken aan de integratie van uh, de Islam in Nederland, ja. en, als katholiek. Kom je nog geregeld in Marokko? Ja, nou dat zeg ik net. Ik, ik ben dus van 17 oktober tot 4 november jongsleden heb ik gereisd van eh, Casablanca naar Mar Marrakesh, Ouarzazard, Kelaad Maguna en tenslotte Es-Sawira aan, aan de Atlantische kust. Ja. De prachtige stad, es Kan ik iedereen aanbevelen. Nou, daar <tius> ja, gaan we er allemaal naartoe. Ja. Ik dank je wel voor het bellen Joep. Ja, een goede programma, goed programma verder. Dankjewel. Goeienacht ook. Doeg. JP aan de telefoon. Hallo. Dag. Ik noem nog even het telefoonnummer voor mensen die ook willen bellen. En dan gelijk ook maar het mailadres en het, uh, het Twitter. Uh, of de, de hashtag #casaluna om daarmee te beginnen. Het mailadres is casaluna.ncrv.nl. En bellen kan naar 0800 1121. JP, heb je ook de radio aan? Ik hoor steeds een echo namelijk. Of ligt dat gewoon aan onze lijn? Nou, ik heb de radio uit. Nou, dan ligt het misschien aan, aan onszelf. Maar vertel, jij bent, als ik het goed begrijp, heb, in Irak geweest. Oh, dat klopt. Ik moet zeggen, ik uh, kom later de avond thuis. En ik maak net gewoon de staart mee van het uh, gesprek met Maarten Zegers, heet hij. Ja, klopt. Ik hoorde alleen even zijn naam om uh, kwart voor één. Maar uh, ik dacht, ik bel even in. Ik heb misschien wel een verhaal dat aardig is voor, voor de luisteraars. Nou, laat me horen. Ik uh, was in, uh, tijdens mijn studententijd actief voor een studentenvereniging gericht op internationale betrekkingen. En ik kreeg toen contacten met de Iraakse ambassade in de jaren tachtig. Mm -hmm. En die nodigde mij toen uit voor een conferentie in uh, Baghdad. En dat was spannend. Daar ben ik naartoe gegaan. Mm Het -hmm. was tijdens de eerste Iraakse oorlog tussen Irak en Iran. En. Uh, de, de Nederlandse studentenvereniging die vertegenwoordigde Nederland in een, een van de vaag clubje van de, onderclubje van de Verenigde Naties. Ja. En dat had Irak ook. Dus de, als het ware de zustervereniging nodigde mij uit. Alleen ja, hier was het gewoon een vrij informele studentenvereniging. En daar was het een miljoenenorganisatie gedomineerd door het Baatregime. regime Totom, ik ben er met toeters en bellens ontvangen. Ja. En kwam... Dus dat, dat, dat hoorde bij Saddam Hussein, zei ik. Ik kwam er aan op het vliegveld, naar een spoedige vlucht, een hele vage ontvangst door de heer in een, in een auto. Op naar het, naar het hotel, een vorstelijk hotel, van achteraf bleek dat er een speciale kamer was voor Nederlanders, want vlak voor mij had er iemand gezeten van het NRC, blijkbaar was die kamer al voor Nederlanders. En ik nou, dacht daarna naar, naar het hoofdkantoor van, van die club. Mm -hmm. uh, ik vond het erg vaag. Ik had gelukkig georiënteerd in Nederland. En ik had contact opgenomen met de ambassade daar in, in Irak. En ik had ook een verzoek aan hen of ik even naar de ambassade kon. Want ik vond uh, de ontvangst ja, gastvrij, ook professioneel. Toen was daar een grote club, maar ook heel erg verstikkend, bijna. Intimiderend. Wat was er intimiderend aan? Uh, ja, gewoon vage mannen met, met bulten onder de colberts. Onder de, onder de zich niet introduceren, die zich uh, aandienen als je persoonlijke begeleider, dat je het niet om vraagt. Dat bleek achteraf te kloppen, maar goed, uh, we in Rome, do as the Romans do. Dus uh, je doet mee als studentje uit Nederland. Ja. Of in ieder geval, uh, je, je gaat in op de verzoeken van de heren. En die, die begeleiden mij voortdurend. En wat was nou het doel van die reis? Uh, van hun denk ik propaganda. Ja, ja. ja. En voor jou? Gewoon kennismaking met het land. ja. En dat is goed gelukt? Oh zeker. Ik heb er heel veel gezien. Um, ik werd dus de eerste dag... het wil even graven in mijn verleden, hoor. Of in mijn geheugen, want het is al lang terug. Maar uh, mee naar het hoofdkantoor daar. Ondergevraagd op de televisie. Dus ik werd geïnterviewd door de voorzitter van de club daar. Alleen volgens mij had die 1,2 miljoen leden. Wij hier een paar honderd. Ja. Um, dat, ik was hier voorbereid, dus... Uh, nou goed, ik... Uh, ik probeerde er een paar uh, diplomatieke zinnen uit te persen. <lacht> wat, wat wel gelukt was. Later bleek ik op straat erkend te worden. Want ja, dat werd daar gewoon in nou de schopnaal blijkbaar uitgezonden. Dus dat gaf ook mij het propagandakarakter van, van het bezoek wel aan. Dat ja. ik van tevoren wel aanvoelde, maar goed... Uh... Ja, maar even, even los van wat je daar verder uh, gedaan hebt. Je, je, je wordt wel meegenomen door die partij natuurlijk. Dus je, je krijgt ook te zien wat zij je willen laten zien. Maar wat, wat betekent dat nu eigenlijk voor je band met... Uh, Irak en misschien uh, de Arabische wereld in het algemeen. Ik volg het nieuws op de voet. Uh, die band met Irak, ja, niet speciaal. Ik vond het een heel apart, maar gewoon ja, intimiderend. Ook al was het dan, uh, ook wel interessant, maar ook al was het dan, dan de tijd van het uh, gedomineerd uh, de, uh, het land door het baatregime en door Saddam Hussein. Wat ook volgens mij al een eerdere, of wat je van de eerdere tweet voorloopt, van de mensen waren zelf gasvrij. Ja. Uh, maar goed, het was een, een, een totalitair geregeerd systeem. Dus men liet niet het achter van de tong zien. Op een gegeven moment, wel, ik, ik was vrij informeel met hen. Op een gegeven moment wel een paar conflicten gehad. En dat was als het ware een goed teken. Want dan lieten ze meer het achter van de tong zien. Ja, ja, ja. Maar het heeft bij mij wel ambivalentie opgeleverd. Want naast de gastvrijheid merkte je ook een bepaalde de, de vervrongenheid van het land. En ook de vervrongenheid van de mensen. Want waar, waar zat hem dat in dan? Ehm... Uh, nou, die, die mengeling van, van, van hartelijkheid, warmte, maar ja, achterdocht ook. Men men houden elkaar. Een verhaal wat ik later dus hier in Nederland hoorde of krant las. Daar heb ik dus niet daarmee gekregen, maar een, uh, op, op een Iraakse basisschool tijdens het uh, bewind van Saddam Hussein. Ik vertelde op een gegeven moment een jongetje dat... Uh, dat... Uh, ja, hun televisie niet, uh, niet, niet goed was op school. Ja. En wat, wat bleek... Uh, zijn vader spuugde elke keer op de televisie als ze dan moest zijn... Uh, op, de, ...op de televisie kwam. En wat deed die vader dan? Die spuugde op de televisie. Oh. <lacht> en daar leed hij onder? Uh, uh, nou ja, het beeld werd minder scherp. <lacht> van Die vertellen. vader is een dag later opgehaald en nooit meer gezien. Ja, dat, in dat land kwam je. Ja. Maar goed, dit verhaal las ik later. Hè. Dit heb ik dus niet, ook niet kunnen verifiëren. Maar goed, ja. was van. Maar dan nog heel even naar nu, want uh, door die ervaring van uh, een tijd geleden, in 88 alweer, dat is al. 86, drie, 86 sorry, dat is 25 jaar geleden. Uh, dat, maar je hebt, die band is nog steeds sterker daardoor. Nou, het of, of de Kijk, interesse niet. Ik kom met desinteresse, maar er is ook een zekere angst want wat daar nu gebeurt die, die vreedheden. Ja? Het verbaast mij niet. Het is een kunstmatig gevormd land. Dat nemen ze ook dus de voormalige kolonisatoren heel erg kwalijk. Aan de andere kant, als, toen ze daarna de vrijheden kregen, hebben ze wel alles gedaan om het zichzelf heel erg moeilijk te maken. En dan ja. bijvoorbeeld de minderheden, de, de christenen, de, de, de Turkmenen. Dus ja, dit is een gevrongen ja, een, een beeld. Een uh, Petrus Tine, die ik. Ik ken haar nog een klein beetje van mijn studententijd. Ja. Ik denk dat zij mij niet meer zal kennen. Ik heb haar één keer, nog, één keer ontmoet. Hart zo goed zijn, zoals ik als diplomaat werkzaam geweest in Egypte en in uh, Syrië begreep ik. Haar band ik veel positiever. Ik, ik vond het een interessant land, uh, maar ik heb heel erg moeten uh, tijdens die reis moeten bluffen, moeten terug intimideren om een zin te krijgen. Ik heb ook helemaal gedreigd om weg te gaan. ...omdat ik gewoon de, de ontvangst zo verstikkend vond. Ja. En toen kreeg ik voorrecht en, kon, en kreeg ik veel meer vrijheden om de dingen te zien die ik wilde zien... ...en om, om aan een verstikkende programma om daaraan te, te ontvluchten. Ja. En volgens mij, maar goed dat weet ik niet, ik ben daar niet meer geweest, gebeurt er nu nog steeds. Dus ik denk dat niet alleen dus het, het regime van, van Saddam Hussein bijvoorbeeld de mensen misvormd heeft... ...maar als ik het een beetje lelijk formuleer, kun je ook zeggen het, het volk krijgt de leider die, die, die ze verdienen... Ja. En, en de, de onderdrukking als het ware. Maar de intolerantie gaat nu gewoon door, ook al is het regime uh, gevallen. Het ja. lijkt wel endemisch zijn voor het, het, het Midden-Oosten. Ik heb het uh, begrepen. Ik dank je wel voor het bellen, JP. Graag gedaan. Ik hoop dat het een beetje interessant was. Ja, het was hartstikke interessant. Hé, hey, dank je wel, hè. nacht. Goeie uitzending. Doeg. doeg, doeg. Wij, wij gaan even wat muziek beluisteren. En die muziek die komt van uh, Lana Del Rey, dat is een Amerikaanse zangeres heeft vorige maand deze single uitgebracht. En die single heet Video Games. Swinging in the backyard, pull up in your fast car whistling.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 Lana Del Rey dus uit Amerika met videogames. We hebben het over uh, de Arabische Lente vannacht in Casa Luna En dat is naar aanleiding van het gesprek dat ik uh, tussen twaalf en kwart voor één had met Maarten Zegers over Syrië. Dat is het land dat uh, ja, nu het meest in de publiciteit is, waar het meest over te doen is, waar het ook uh, heftig aan toe gaat. En uh, ja werd wel duidelijk dat de overheid daar het regime in Syrië... steeds meer geïsoleerd raakt de, door de Arabische Liga, door de Verenigde Naties. Zelfs Rusland wordt al wat kritischer, geloof ik. Frankrijk heeft zijn ambassadeur teruggetrokken, Marokko ook. Nou ja, naar, aanleiding, naar aanleiding daarvan eh, vragen wij ons af... hoezeer u zich betrokken voelt bij de Arabische Lente. Dan eh, trekken we het dus wat breder. En uh, ja, de vraag is ook, bent u wel eens in een Arabisch land geweest? Misschien in Egypte, Syrië, Jemen? Nou, noem maar op. Marokko hebben we al gehad. Heeft u er vrienden of familie? Misschien komt u er zelf vandaan. We hadden net een bellen. We hebben het gevoel dat het niet helemaal goed gaat met onze lijnen... Met onze telefoon hadden net uh, iemand uit Marokko, maar die is nu verdwenen. En ik denk dat dat een technisch probleempje is. Maar misschien kan hij even terugbellen als hij dat nog wil. Dat is natuurlijk leuk om te horen. Uh, en ik ga even... Oh, die is er alweer... Oh, nee. Oh ja, Abdel heette die. Abdel was dat. Um, even eerst een mailtje van uh, Ger. Die schrijft, hoi Klaas. In het verleden ben ik zowel in Tunesië, Egypte als Marokko geweest. Aan alle landen heb ik goede herinneringen... ...vaak lieve mensen ontmoeten. In Tunesië werd ik op een avond in een winkeltje uitgenodigd mee uh, te gaan eten. Na beleefd geweigerd te hebben kreeg ik voor de tweede maal de uitnodiging. Ik mocht toen niet meer weigeren. Zelden heb ik zoveel gastvrijheid ervaren. En daarom draag ik zo'n warm hart toe. Maar vooral vrede en uh, menselijkheid na de ombekeer dit jaar. Groeten van Ger uit Den Haag. Ik heb dat trouwens zelf een keer in Jordanië meegemaakt. Naar verschillende keren zelfs. Dat was... Uh, nou ja, veel op de thee uitgenodigd door mensen, ook in de Bedouinentent. Het was, was hartstikke leuk. Ik heb één keer meegemaakt dat er een, een man, die kwam ons tegemoet... die had net een, een geitje of zo geslacht. Die had zijn hand onder het bloed, die gaf mij een hand. Later zat mijn hand dus ook, dat merkte ik dat pas. Maar die man die wilde ons ook meenemen naar huis om uh, bij hem te komen eten. Dat hebben wij toen niet gedaan. vind Nog steeds wel een beetje jammer. Maar die gastvrijheid die heb ik ook in, in Jordanië dus uh, heel erg... Gezien en, en ondervonden, dat was, was mooi. Dus ik kan me dat allemaal wel voorstellen... wat die mensen schrijven over de gastvrijheid in Arabische landen. Aan de telefoon nu mevrouw Nieuwenhuizen. Ja. Goeienacht. Toch maar weer eens. Ja, gezellig. Ja. Uh, ik geloof dat ik vorige week ook gebeld heb. Ja, ja dat zou goed kunnen, ja. ja. En uh, even, die uh, dichter die, uh, die uh, voorgeschoteld werd... dat was een heel bekende... Vlaamse dichter De Genestad. Oh ja. De ja, Hoe zei ik het ook alweer? Ik zei het niet helemaal goed. Ja, he? een beetje verhaspeld, maar dat doet er niet toe. Ja, maar, maar toch, u moest er toch weer even op terugkomen. Even kijken wie was ja, ja, ja, ja, ja, dat vond ik toch wel. Onze Vlaamse medebroeders. Ja. Uh, even. Eh... Ja. Uh, uh, ik heb van mijn man, die ooit op instigatie van het Nederlandse uh, buitenlandse zaken naar een uh, beurs, een, ja, een soort jaarbeurs in Bagdad was geweest, ja. die uh, terugkwam en uh, stom verbaasd was dat hij daar in Bagdad met een collega rustig kon rondlopen en dat daar ook katholieke kerken waren waar de mensen in en uit gingen. In welk en jaar blij... was dat? He? Ongeveer in welk jaar? Nou, dat was toen hij ook in Baghdad wel de kanonnen hoorde bulderen. Ze vonden dat natuurlijk hoogst merkwaardig. Dat was die oorlog tussen Irak en Iran. Oké. Okay. Ja. Toen ook het Westen, laten we maar gewoon zeggen, het Westen. Uh, anti-Saddam uh, uh, Hussein was en pro Iran. Zo kan het veranderen, hè? He? Ja. Toen werd Iran gesteund in de oorlog tegen Irak. Dus dat is de geschiedenis. Maar goed, hij was bijzonder onder de indruk. Was het niet andersom? Nee, nee, want Irak volgt volg, volg toen tegen Iran. Ja, ik dacht dat Irak volgesteund werd. Nou ja, ook, ook. Maar in die oorlog hebben ze toen Iran gesteund. Hm. Ja, dat is, is hij. Maar goed, hij hoorde het... daar in die jaarbeurs hoorde ze dus het bulderen van de kanonnen... Ja. omdat er op, nou weet ik wat, nog geen 50 meter... daar gewoon die oorlog doorging. Heel bizar. Ja. Maar hij heeft ook op zijn wandelingen door Bagdad... in ieder geval twee katholieke kerken gezien... waar je de indruk kreeg dat de mensen gewoon de gelovigen in en uit gingen. En hij heeft daar met heel veel hoge vrouwelijke uh, uh, officiële ambtenaren gesproken. Ja, of, ambtenaren is altijd officieel. Uh, vrouwelijke uh, beleidspersonen op ministeries gesproken. En dat was ook opvallend dat er heel veel vrouwen waren die uh, daar, nou ja belangrijke uh, posities innamen. Ja. En, en en uw man is daar toen, is hij daar vaker geweest of is dat is dat. Nee, bij keer? nee, nee, want dat is door de hele oorlog en alles is dat toen uh, is dat is dat tot niets gekomen. Dus ik weet dat alleen van deze verhalen. Maar mijn man, die een trouw kerkganger in Nederland was, die uh, was daar zeer door getroffen. Omdat er hier ook altijd die verhalen gingen. Nou ja, zo'n islamitisch land onderdrukt en de vrouwen niks te vertellen. En daar waren vrouwen in zeer hoge posities. En, en niet in enkeling, maar heel veel. Dus, uh, maar, uh, men wilde, heeft toen uh, Iran gestuurd, gesteund tegen Irak. En nou ja, dat is toen later ook weer. Maar t, dat gebeurt toch vaak, hè? Dat men wisselt van uh, <gacht> collega's, zal ik maar zeggen. Ja. Bent u zelf wel eens in een uh, Arabisch land geweest? Ik ben in Tunesië geweest. En ik heb daar een schitterende rondreis over drie soorten uh, woestijn. Je hebt daar drie soorten woestijnen, hè? De zandwoestijn, de zoutwoestijn en de steenwoestijn. En dat zijn alle drie hele uh, verschillende landschappen. Dat is heel, heel bijzonder. Ja. En uh, het, de bevolking is toch ook allervriendelijkst en uh, uh, uitnodigend. En nou, daar kunnen we hier in het Westen ook nog wel iets van leren. In hun armoe, uh, uitnodigend en, en gastvrij. En en hoe kijkt u nou af? Hoe volgt u nou het nieuws daar in die Arabische? Ja, ik volg het heel veel, heel heel intensief, ook omdat ik me ook bij Egypte betrokken voel, omdat ik een nou een student uit Egypte zorg, die hier aan een universiteit studeert, maar die wil over de politiek niet veel zeggen, en daar wil ik ook niet. Op aandringen. Maar het is wel zo dat we toch moeten constateren. dat uh, Mubarak. toch ook door het Westen eindeloos gesteund is. Ja. Ik weet niet hoeveel miljoen. die ieder jaar van Amerika krijg, kreeg. om de boel maar koest te houden. Ja, ja, dat geldt voor veel leiders daar. Wat zegt u? Dat geldt voor veel leiders in Arabische landen. Dat geldt voor allemaal, Saudi-Arabië, Jordanië, noem de hele boel maar op. Ja. En zolang ze maar lief en vriendelijk en koest zijn... Uh, worden ze van geld en van wapens voorzien. En uh, nou is boelbaar ook uh, exit. En uh, wij meten dat allemaal met onze maatstaven. En ik vind het moeilijk om dan ook over onze democratie... ...te spreken, die we daar zo woordig moeten brengen. Want uh, het is net de vraag of de mensen dat wel willen. Het is net als Ajax, wat wil je? <laughs> uh, wil je Kruif of wil je van Gaal? Allebei. Je, ja, wil je allebei. Of wil je God of de mammon? Ja. Of allebei. Of ook alle twee, ja. Nou, dat kan blijkbaar ook niet. Uh, uh, nee. Maar ik wil nog één ding ook over Algerije. Ja. Dat volg ik niet zo... Maar ik vind wel ook opvallend dat, uh, we hebben eerst het kolonialisme gehad. En toen moest ook in Algerije de democratie komen. En die is er gekomen op een bepaalde manier. Er werden verkiezingen gehouden. En wat uh, was de grootste partij in Algerije? Weet u dat? Wanneer? Nu? Nou ja, na de eerste verkiezingen, zeg maar een paar jaar geleden. Ik weet dat ook de niet meer. De Vies? Of, ik ben een oud mens en ik weet die jaartallen helemaal niet meer. De vies of de GIA? Iets eh? in, dat, was, dat waren grote partijen daar. Maar die, ja, de de dat, een was volgens wat, mij de militaire tak weer. Nou, het, ja, en de moslimbroederschap. Ja. Oh. De moslimbroederschap heeft de eerste vrije verkiezingen in Algerije gewonnen. En dat kon ook niet. Dus toen uh, is het militaire bewind weer teruggekomen? Ook bepaald geen democratie. Nee. Maar de bevolking had gekozen voor de moslimbroederschap. Maar die is nu net als in Egypte verboden. En ik maak me toch heel sterk dat zowel in Egypte als de boel weer een beetje tot. Er is nu ook zo'n soort interim regering, net als in Libië. Als de boel weer een beetje. ...normaal wordt en zich misschien uh, gaat oriënteren op het Westen... ...en men dan ook weer uh, min of meer vrije verkiezingen krijgt... ...dat je niet gek moet zijn dat die moslimbroederschap... ...waarvan mijn Egyptische student zegt... ...die wordt toch minstens toch 40% van de bevolking in Egypte gesteund dat die toch ook weer naar boven ja, komen. Dat zou inderdaad wel kunnen, ja. En dat wij dan toch niet moeten zeggen... jongens, dat bevalt ons niet. Nee. Als ze dat willen, dan moeten ze... Want dat noemen wij geen democratie... omdat men daar de sharia heeft. Dan kiest die bevolking daar toch voor. Ja, zo is dat. Mevrouw Nieuwhuizen. Ja. ik wil het hier even bij laten. Maar tot slot ja. wil ik u nog iets voor, voorlezen. Want er is net een mailtje binnengekomen... van die meneer die over de genestet... Uh, oh, nee... Begon. Ja, ja. De, die vindt het hartstikke leuk dat u uh, over hem begon. Maar hij komt niet uit Vlaanderen. Hij komt uit de Achterhoek. Oh, nou prachtig. Dat vind <laughs> ik ook mooi. En nog even... Uh, nee, nee, nee, niet meer. Nog even, want ik ga naar een ander. Ik wil alleen nog even zeggen dat deze meneer het heel, wel heel leuk vindt dat u zo'n... Uh, even kijken, wat was het ook alweer? Dat ik erover viel. Ja, een, een vrouw met literair besef. Dat waardeert hij uh, zeer. Een vrouw met... Literair besef. Nou ja, dat vind ik beledigend. Voor de vrouwen. Nee, een mevrouw, niet een vrouw. Het gaat er niet om dat u een vrouw bent, maar hij vindt het gewoon leuk dat u literair besef heeft. Ja, als Probeer dat Nee, daar gaat het helemaal niet Probeer ja, het nou gewoon ja, als ja. een compliment op te Ik vatten. Ik vind het leuk dat u Klaas heet en niet Klaas Peter of Klaas Willem. Iedereen die geen dubbele achternaam heeft, die moet per se een dubbele voornaam <laughs> hebben. Jan Peter, Jan Klaas... Willem-Jan, nou, ik vind het verschrikkelijk. Ja, de, het ene complimentje naar de andere gaat Dag, hier klaar. over tafel. Dank u wel. Goedendag. nacht. Dag. Dag. Dag. Koba? Ja, dat ben ik. Is het ja, gewoon Koba? Jacoba of... Heeft u nog een tweede voornaam of is het gewoon Koba? Jacoba. Koba. Jacoba? Ja. oké. Okay. Nou, uh, nee, je ging die vraag over ooit naar rabi landen geweest. ben. Nou, ik ben 38 keer in Egypte geweest. 38 keer? Ja. Vier keer in Tunesië en drie keer in Turkije. En ik ben twee maal met de Egyptenaar getrouwd geweest. Twee keer niet tegelijk, mag ik hopen? Nee. <lacht> nou, de eerste kwam dus uit het dorp van Egypte. Een beetje in de delta, Sahedje heet het. En dat, nou, dat waren mensen zo zuiver, zo eerlijk, zo lief. Die gingen echt helemaal huilen als je wegging. Maar dan kom je mensen uit de grote stad tegen. Nou, maar die zijn anders. Maar eerst heb je dus een dorpsbewoner getrouwd, ben je met ja. een dorpsbewoner, en daarna met een stedeling. Met een, groot, een grote stad. Nou, uh, liegen of staat. Maar waarom, ben, waarom is dat de huwelijk met die eerste Egyptenaar dan? Die was ontzettend jaloers. Ah, oké. Okay. Dus hij was wel lief en eerlijk, maar ook een ja. beetje jaloers. Of heel erg jaloers. Oh, ja, was. heel erg jaloers. Die dorpen, dus dat loopt nog meer achter als die steden. Ja, dat begrijp ik. En dan gaf jij hem ook aanleiding om jaloers te zijn? Nee, maar als ik maar maal gedag op straat, dan was het al genoeg om drie dagen niet tegen me te praten. <laughs> dus ja, en ik woon van. al heel lang op hetzelfde huis, dus ja, ik ken heel veel mensen, dus ik liep wel met mijn hoofd naar beneden. Ik heb daar wel een zoon van, Oh. die is inmiddels werkdag, maar die dezelfde trek is dezelfde trekjes, weet je wel, ze kunnen zich nooit een afspraak houden. <laughs> die zoon ook Zijn niet? Nogal heet bloedig. En woont die zoon in Nederland? Ja, ja. Oké. Okay. Die, en, woont gewoon, nee, die is al dertig, dus die woont gewoon apart. En die tweede Egyptenaar, die stedeling? Ja, daar heb ik alleen maar een bankstel van overhouden. Een bankstel. En daar zit je nu op, of niet? Ja, <lacht> nee, ik lukkig. <lacht> nee, en weet je wat ook iets? Ik wil niet allemaal in de een hoor echt niet. Want ze zijn inderdaad liefgasvrij. Maar mm. zodra ze zien dat je uit een ander land komt als hun land... Dan worden de prijzen vertienvoudigd. Dan wordt wat? Oh, de prijzen, ja, ja. ja maar waarom ben, je daar, zie... waarom ben je daar 38 keer geweest? Ja, het land blijft toch trekken, want ik ga er nog ieder jaar heen. In laatste juni ben ik er nog geweest in Hoekarda. En, en hoop je dan stiekem toch een beetje op een leuke nieuwe Egyptische man? Nee, oh. nee, nee, nee. Dat is over. Maar ik spreek onderhand die taal een beetje, dus mijn nep is er niet meer zo. <laughs> Ja. En ik ben heel uitgekookt, want ik ga het trouwboekje van mijn laatste uh, echtgenoot. Daar staat in dat ik getrouwd ben, maar niet gescheiden. Want dan wil ik geen Want de prijs ook, wil je naar een museum, dat kost voor niks, hebt je naar 10 pond. Voor een vreemdeling, 100 pond. Oh, ja, dat scheelt nogal, ja. Dat is met alles. Pyramides, 20 pond, 100 pond. Oké, okay, dus jij gaat er op dat trouwboekje lekker goedkoop. Allemaal op Egyptische prijzen, ja. Ik word genoeg, ben genoeg van nou, Nijks is terug. Dat, als je dan uh, zelf niet gaat, dan kan je, kan je dat dan niet verhuren, zo'n trouwboekje, dat iedereen een korting krijgt? Ja, nee, want mijn naam staat natuurlijk ook in. Hey, heb je... En ik ben eigenlijk met nou, een man samen geweest, want uh, de een kon niet, en de andere, de eerste had vluchtelingen pas. Voor... Ik ben altijd met mijn zusje gegaan, nou, in de en dan zijn schiet en dan wordt het grootste lol. lol. Ja. Heb je na die twee Egyptische mannen nog wel eens andere mannen gehad, ook? Oh? Nee, ik nee? heb er genoeg van. <laughs> <laughs> maar ik heb nog wel contact met ze. Oh, Oké, okay, leuk. En elk Maar ze jaar... trouwen we toch op een gegeven moment met iemand uit eigen land. Mijn eerste man, of tenminste mijn eerste Egyptische man, die trouwde met de Morokkaanse En mijn tweede met de Egyptische, die al te al lang toen hij mij had. Maar hij moest eerst zijn paspoort halen. En toen is ze overgekomen, zijn ze getrouwd en zitten de jongens. Wat zei ze? Nou, dat ze dan trouwen met een vrouw uit Nederland, omdat ze de paspoort willen krijgen. ja. Hey. Oh, Dat is het belangrijkste wat er bestaat. Dus het was geen echte liefde? Nee. Hmm. En ik wist het eigenlijk wel. Maar ja, ik dacht, nou ja, even weer wat anders. <laughs> <laughs> Kinderen waren de... de nee, die waren nog niet de deur allemaal. Even, even iets uh, anders, want uh, je bent heel veel in Egypte geweest. En ook in Algerije, zei je? En in... Nee, uh, Tunesië. Oh, Tunesië. Maar dan zijn we ook zo belaterd. Want ik had een mooie, een mooie telefoon. Hij ik, ik, was, ik was eigenlijk een vraag aan het stellen. Oh, sorry. Ja, ik was halverwege. Nee, eh, Want eh, als je nu naar die, eh, die ontwikkelingen kijkt... daar in eerst Egypte, nu Syrië... maar laten we het even bij Egypte houden. Hoe kijk je daar dan naar? Leef nou, je dan de rijken rijke worden, rijke worden steeds rijker... en de armen steeds armer. Nee, maar nu heb je die, die Egyptische lente... De, of de Arabische lente. Egypte is veranderd, Mubarak is weg... Ja, nou, met 70 miljard. Met 70 miljard? En zoveel paleizen. Och, de week was nog een programma. Dat hij zelfs een schoenen liet maken voor 5000 euro. Helemaal op maand. Nee. Eerst wordt de voet gemaakt van hout en dan. Uh... Ja. ja, en de zijn laag op straat hoor. Ik heb het zelf allemaal gezien. Maar de, uh, volg je dat nieuws dan op de voet? Omdat je er een. Ja, vijf, ja, ik heb er toch een band mee. Kijk, ik ben al lang niet meer getrouwd met die grittenaren. Maar ik vind het gewoon leuk en lollig, want ik weet als ze vriendelijk in je gezicht zijn... nou, dan draaien ze al mee, krijgen krijg in je rug. En als ze dan een beetje Arabisch praat, dan schrikken ze toch. Weet je wat? Oh, jij weet meer. Dan doen ze het niet. Nee, minder. Oké. Okay. Maar ja. ze proberen het wel. Maar ik vind nog steeds... Ja, ik ben verslaafd. Oh. Nou ja, ik zou zeggen: ga lekker weer volgend jaar. Ja, nou ja, we zien van de winter nog. Veel <laughs> plezier alvast. Altijd lekker weer, dankjewel. En een uh, leuke avond verder. Ja, dankjewel. Doei. Doei. Even kijken, gaan we nog even doorbellen? Ja, hè? Kunnen we altijd nog een muziekje daarna draaien? Sean heb ik nu aan de telefoon. Goeienacht. Uh, ik zal eraan heel gelijk even uitzetten. Heel goed. Ja, ik heb. Uh, Net even gesproken met die uh, mevrouw voor jou. En uh, ik heb een gesprek niet gehoord, hè, van, uh, Ik hoor net dat ze het over Arabische Lente en Syrië heeft. Ja. Maar ja, mijn uh, vriendin komt ook uit Syrië. En, oh. ja, ik heb het niet gehoord, maar ik begrijp eigenlijk wel een beetje hetzelfde verhaal. Zij heeft er ook heel weinig vertrouwen in dat dat allemaal goed komt. Wanneer is zij naar Nederland gekomen? Dat is in ongeveer 1994 geweest. Ah, oké, okay. een hele tijd geleden al. Ja, een al een tijd geleden inderdaad. Maar ja, ze, is, ze heeft toch haar hele jeugd tot uh, ja, ze een jaar of 22 was. Zij heeft ze in, in Syrië doorgemaakt. Is, is zij christelijk of moslim? Christelijk, ja. En ja, zij, uh, ja, zij heeft er gewoon heel weinig vertrouwen in. Ze zegt gewoon dat ja, de hele cultuur, het hele systeem is gewoon heel anders. Gewoon. Wij... In Nederland zijn we gewoon, ja, debatten op televisie. En uh, ja, dat kan allemaal zonder dat we elkaar uh, daarna de hersens in gaan slaan. Ja. En, en dat, ja, dat zit er niet in gewoon. Uh... Wa waarom is zij naar Nederland gekomen? Ja, ja toch, uh, ja, als vluchteling. Vluchteling. Ja. Wa want zij, zij behoort tot de christelijke minderheid. Ja. Die, die, als ik het goed begrepen heb, uh, het in Syrië in ieder geval onder de familie Assad... Redelijk goed heeft. Die, die mensen. Die, die zijn Over het algemeen staan wel achter de president. Die staan achter, maar. Ja, zij niet. Zij niet? Van, nee, ze zegt het is niet, uh, niet. Niet voor de president. Van, maar wat er daarna gaat gebeuren. Nou, dat. Uh, dat kan misschien nog wel eens nog erger zijn voor de, voor de mensen. Omdat. Ze zegt iedereen heeft daar. Mensen kiezen. Als ze. Al, nou, nu mogen ze niet kiezen, natuurlijk. Maar als ze mogen kiezen, dan kiezen ze gewoon. Uh, ja, ...voor binnen hun eigen... Clan. Als, ...als er een oom is of een... Koerden kiezen voor Koerden... ...christenen kiezen voor christenen... ...en de Alevieten kiezen voor de Alevieten... ...en het is, ja, het is niet zoals in Nederland... Wij, ...wij hebben gewoon debatten waar het heel hard gaat... ...gewoon hard tegen hard, Cohen tegen Wilders... ...en dat vinden wij normaal gewoon... ...en dat is gewoon een gesprek en ja... En dat hebben ze daar niet... Maar ja, dat, dat zijn ze al sowieso niet, niet gewend natuurlijk. En ja, dat is gewoon... Uh, ja, dat, dat, dat zit er niet in, zegt ze gewoon. Dat zit er niet in. en Is het jouw vriendin of is het een vriendin? Nee, het is mijn vriendin. Is zij nog wel eens terug geweest de afgelopen 17 jaar? Nee, ze is nooit meer terug geweest. En... Ook haar hele familie zit over de hele wereld. Maar niet in Syrië? Ja. Maar niet in Syrië. Dus nee. jij, jij bent er ook nooit geweest waarschijnlijk dan? Nee, ik ben er nooit geweest. Uh, ik zou het graag. Weer je dat nu niet meer natuurlijk? Maar ik heb het, het is al langer maar mijn vriendin. En toen dat nog niet was, het zou ja. Prachtig land, lijkt me. Maar. Nou ja. komt zij ook uit het gedeelte wat nu eigenlijk Koerdisch is geworden in de laatste twintig uh, jaar? Dat ligt in het noorden volgens mij. Dat ligt in het noorden, ja. Dus dat is echt eigenlijk meer Koerdisch geworden. Ja. Dus uh, ja. Uh, hoe gaat dat dan als, als Assad weg is? Wordt dat Koerdisch? Wat vindt Turkije daarvan? Uh, ja, die zullen daar niet blij mee zijn. Die zullen daar ook weer niet blij mee zijn. Dus, uh, Syriërs zijn niet blij met uh, Turken. Want dat uh, Ottomanen dat zijn ze ook nog niet vergeten. Dus dat is gewoon zo'n moeilijke situatie. Ja. En, en dat is niet Assad weg en democratie. Dat, uh, dat gaat gewoon niet gebeuren. Nee. En hoe kijken jullie nou thuis naar het nieuws daar? Nou, hij kijkt heel veel land. gewoon de Arabische zenders, ja. en dan vertaalt ze het een beetje van mij natuurlijk. en zegt, ze, ja die, die zijn ook nog partijdig. Al Jazeera is gewoon anders dan Al Arabiya. Al Jazeera, en dat zijn ook de woorden van Assad, uh, die, die stoken. Mm -hmm. die, die laten graag zien dat er iemand uh, dood op straat ligt. Dat, dat laten we gewoon graag zien. Maar ja, dat, dat is ook wel bijzonder. Dat, dat, is, bijzonder. dat, is, toch, dat, dat is ook zo. Of tenminste bijzonder, dat is nieuws dat je moet laten zien, toch? Dat, ja, vind ik ook. Vind ik ook, hoor. Maar ja, ja het, het is, de eigenaar is de, de emir, denk ik, dat hij is van de Qatar. Ja. Dat is ook een dictator. Dat het, dus een dictator gaat een ander land. stellen, u moet een democratie worden. Want Al Jazeera, ja, dat is niet helemaal, dat is geen CNN of zo hoor. Dat... Maar het is wel redelijk onafhankelijk toch? Ja, ja, redelijk zeg je ja. ja. Dat, maar ja, het is wel, de eigenaar is de emir. En dat is een dictator. Ja. Maar goed, jullie ja. volgen het, het nieuws dus via de Arabische zenders en alle Arabia, hoe is dat dan? Nou, dat is weer eigendom van de Saoedische regering, of eh, koning is dat dan weer daar. En dat is, ja, dat is gewoon niet als hier. Gewoon, dat is natuurlijk onafhankelijk, maar ja, je, je bent niet onafhankelijk als de eigenaar de koning is. Als Beatrix hier eh, de eigenaar zou zijn echt van het NOS-journaal, ja, dat zou toch raar zijn? Zou ze wel willen waarschijnlijk zou ze wel graag willen misschien, maar het zou, het zou raar zijn voor. Me. Ja, John, ik dank je wel voor het bellen. Graag gedaan. Doe je vriendin de groeten? Ja, doe ik zeker. En een goede nacht. Oké, okay, dank je. Doeg, Hoi. doeg. Uh, Abdel, ha, daar is hij. Ik ja, had het Abdel, al over je net. Dank je. nacht. Jij komt uit Marokko. Ja. Uh, ik kom zelf uit Marokko. Ik, uh, ik woon hier in Nederland tien jaar, dus uh, ik heb uh, ik heb uh, een behoorlijk leven achter de rug in Marokko. Ja, behoorlijk. Jaren jaar 25. Ja. Dus uh, ja, uh, laat ik maar beginnen dat ik, dat ik heel erg blij dat ik uh, mag meemaken. Dat de Arabische lente, zeg maar, komt. Ik had nooit gedacht dat in mijn leven zo iets kan gebeuren. Omdat alle Arabieren, alle machthebbers in de Arabische landen... Ze hebben hun, la, hun bevolking zo onder de in, uh, onderdrukt. En dat, uh, dat men echt... Uh, Pit je af dat ze dat ze gingen doen, weet je wat? Ja. Dus. En uh, ja, voor Marokko. Wat moet ik zeggen over oh, Marokko? Marokko is. Uh, de, de machthebbers van Marokko is uh, gewoon een. Uh, echt. Uh, zitten in de handen van een bepaalde elite. Uh, dat noemen wij in Marokko. Dat uh, Marokko een, de boerderij van Ves is. Omdat de stad Ves, als je die kent in Marokko. Mm -hmm. da, daar komen alle. Alle. Alle. alle, alle zeg maar. Uh, machthebbers in Marokko komen, komen allemaal uit VES. Dus uh, dat noemen wij in Marokko stiekem... dat uh, Marokko een boerderij van, van, de, van de mensen van VES, zeg maar. De eerste meneer die belde, Joep, die heeft in Marokko ge gewoond... en die zei dat het vrij goed gaat hè, daar in, in Marokko. Dat de, de nieuwe koning allerlei uh, zaken veranderd heeft... de grondwet heeft aangepast. Heb je ook het gevoel dat het een stuk beter gaat daar? Dat, dat een Arabische ja. lente daar misschien niet... Niet nodig ja, is Het is gewoon, gewoon een beetje cosmetische, cosmetische veranderingen. Niet echt, uh, echt uh, cruciaal veranderingen die de dingen echt kunnen veranderen voor de normale, ja, voor de normale ja, bevolking. Het is dus gewoon echt om een, beetje de, om een beetje de mensen tevreden te houden. Je weet nooit wat later gaat gebeuren. Uh, ja, omdat de, de koning heeft een, een, een, ja, een westersopleiding heeft gehad en, en, hij, en hij weet wel hoe een. een ja, hoe de, de dingen moeten regelen. Maar de echt veranderen moeten echt uh, vanaf het begin beginnen. En het uh, en kon Koninklijke Huis in Marokko heeft alle macht. Uh, hij, hij is alles, hij bepaalt alles. Hij bepaalt uh, wie de minister kan worden. Hij bepaalt wie, uh, alles, alles bepaalt hij zelf. En dat is toch geen democratie. Maar er komen toch verkiezingen binnenkort? Uh, ja, ja er, komen, er komen verkiezingen. Maar, in de, in de, verkiezingen, maar de, de, de, de grondwet... In de grondwet blijft dat de koning bepaalt of die ene minister hier komt... of de andere minister daar komt. Maar dus, ja, waar, waar, waar kies je dan voor? Dus uh, uh, wie is verantwoordelijk? Als je iemand iets uh, misdoet, zeg maar, een minister uh, iets verkeerd doet... dan kunnen we hem niet aanspreken, omdat... Hij wordt gewoon, we moeten de koning aanspreken, omdat hij die ministers zeg maar aanstelt. Ja. Moet er dus, uh, dus in, in Marokko ook nog iets veranderen en moet daar ook. Want, want een tijdje geleden waren daar ook demonstraties, maar als ik me goed herinner waren die niet zo eenduidig. Uh, ja het... ja. Ze waren demonstraties de beweging de van 20 februari en uh, wat ik heb meegekregen heb ik was laatst in Marokko. Ja, die de, de demonstranten willen vrijheid. Er is ook een, een, een, een, een, een, een Marokkanen zijn niet allemaal Arabieren. De, de, de oorspronkelijke bevolking van Marokko, ze zijn Berbers. Ja. En die Berbers willen ook hun eigen ze willen ook dat, ze, dat zij gewoon de taal kunnen spreken, dat de taal wordt onderwijzen en dat zij ook rechten kunnen hebben. Bijvoorbeeld, ik, ik, ik kom zelf uit Noord-Marokko en alle politie politie in, in Noord-Marokko komen niet uit Noord-Marokko. Ze komen allemaal uit bepaalde gebieden. Dus hetzelfde, zeg maar de politie en, en, en de, de mensen die de orde stellen, komen allemaal uit andere gebieden. Dus uh, zodat de men echt uh, scherp blijft. Het is een heel andere moeilijk moeilijke. moeilijke moeilijk systeem is daar gebouwd. Zodat de mensen gewoon blijven onderdrukt worden. Maar verwacht, dat, je dan, verwacht je dan dat in Marokko ook nog meer demonstraties zullen volgen en dat daar ook toch nog meer veranderingen moeten worden doorgevoerd? Ja, ik, ik, ik verwacht, ik, ver, ja, verwacht ik, ik denk dat in Marokko toch de tijd zal, zal komen dat, dat ze echt echt gaan demonstreren en dat ze echt van de koning gaan vragen. Ze houden van de koning, maar ze moeten hem echt vragen, extra vragen... dat hij dat, dat echt de democratie is. Maar waarom houden ze dan van de koning? Ja, ja de, de, de liefde voor de koning is... is ja, hij is zeg maar... Als je de koning weg is, dan is Marokko nooit te verenigen, omdat Marokko heeft verschillend, verschillend soorten... Heb je Arabieren, heb je een stuk of acht stukken Berbers, en, en, en als je de koning wegvalt, dan wordt het echte chaos, nog erger dan Irak. Dus de koning, we houden van hem allemaal, omdat hij, hij zit rond de 300, niet hij, maar zijn ja, familie, familie ja. Ja, 300 jaar aan de macht, en hij... En, en zijn grootvader stamt van de, van, de, van de profeet Mohammed. Vandaar is die liefde nog. Maar als je op een moment. dat hij echt niet handelt naar. Uh, wat de profeet zei. en uh, wat de Koran zegt, maar. Uh, dan, dan, dan houdt het op begrijp een moment. Ja, ik begrijp het. Abdel, ik dank jou voor het bellen. Uh, de uitzending zit er bijna op. Graag gedaan. Dus ik moet het hierbij laten. en uh, we gaan het volgen ook in Marokko. Goedenacht okay. hè? En nogmaals bedankt. Goedenacht. Tjoe. Dag. Ja, en ik bedank eigenlijk iedereen die gebeld heeft vannacht. En gemaild en getwitterd. Uh, wat mij nu rest is het inspreken van het antwoordapparaat... voor aanstaande maandag. Dan praat Lex Bolmeijer... met architect uh, Frits van Dongen. Sinds 1 augustus van dit jaar is hij de Rijksbouwmeester. In Kaas Luna geeft hij zijn eerste lange interview sinds zijn aantreden. Het is een gesprek over de verrommeling van Nederland... de schoonheid van architectuur en nieuwe bestemmingen voor lege kantoren. Dit is de voicemail van Casa Luna. Hey, Lexi, je hebt een heleboel te bespreken met Frits van Dongen. Maar ik wil daar toch nog één vraag aan toevoegen. Namelijk, wat is het mooiste, meest dierbare huis waar hij gewoond heeft? Uh, hoe zag het eruit? Waar stond het? En waarom was hij er zo aan gehecht? Eigenlijk is dat meer dan één vraag, zie ik al. Um, en misschien is hij nog wel steeds aangehecht, Want het kan ook zijn dat dat het huis is waar hij op dit moment woont. Ik wens jullie in ieder geval een hele goede nacht. En ik zou zeggen, maak er een mooi gesprek van. Dat is dus aanstaande maandag. Lex Bolmeijer en Frits van Dongen. Zometeen hier op de zender Nachtvluchten. Gepresenteerd door Nora Romanesco. Ik zal nog eens even een tweet voorlezen. Wij staan in de startblokken. Gert van Dam zit er nog wat werkloos bij. Dat is de technicus. Het blijft vreemd dat Casa Luna uit een andere studio komt. En dat heeft Nora geschreven. Die zit dus in een ander deel van Hilversum. Maar ze gaat wel gewoon een uitzending maken. Zij zit in de studio waar wij normaal ook zitten, trouwens. Goed, nachtvluchten dus tot 7 uur vanochtend. Uh, ik zou zeggen, blijf daarnaar luisteren. En wat ons betreft heel graag, dus tot maandag. En wat mijzelf betreft, tot vrijdag. Bedankt voor het luisteren en uh, een goed weekend alvast. Ik. Ik. Ik. ik, ik, ik, ik, ik. En ik, ik ben niet alleen. Dat is jij. NCRV